Reden voor zijn vertrek is de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen, zegt hij in een persverklaring. Koorstra gaat weg zonder vertrekregeling. Voorzitter Klaver van de Raad van Commissarissen betreurt het vertrek van de bestuursvoorzitter. Koorstra werkte meer dan twintig jaar bij Post.nl en de voorganger PTT Post. Sinds mei vorig jaar was hij bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding voerde het postbedrijf een grootscheepse reorganisatie door. De afgelopen tijd leidde die tot veel problemen met de postbezorging. De beoogde opvolger van Koistra is Herna Verhagen. Ze is nu lid van de Raad van Bestuur... en onder meer verantwoordelijk voor de afdeling pakketten. In de baai van Kaapstad is een man doodgebeten door een witte haai. De 20-jarige Zuid-Afrikaan was met zijn broer en een vriend... in het water aan het bodyboarden. De 5 meter lange mensenhaai beet het rechterbeen van de man af. Hij overleed kort daarna. Het strand en de baai zijn inmiddels gesloten. Na de aanval zijn er meer haaien gesignaleerd in de baai. Een plek die vooral bij surfers populair is. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een witte haai toeslaat in het gebied. Het weer tot slot. Buien nemen af. Het klaart op. Dan morgen opnieuw weer buien. En af en toe zon ook. Het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond duik ik weer onder in een kwart heel Hollandse hebzucht. Een begin bij de jaren negentig. De oude industrie verdwijnt, de snelle jongens komen eraan. Van Jan Timmer tot Joep van den Nieuwenhuizen. En hoe een Calvinistisch volk de Lambada danste. Kijken dus. Vanavond. Kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Het snelle geld.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen. Welkom terug. Michiel Vos die vertelt zo vanuit de VS... wie er allemaal in de lijst van invloedrijkste mensen van Time Magazine staan. En waarom Rihanna daartussen staat. En het is een drukke week in de rechtbank. Robert M., Anders Breivik en Keith Bakker waren er te vinden. Um, hoe doorslaggevend is media-aandacht voor die zaken vragen we ons af. En mijn favoriete NMS-correspondent stopt ermee, Marion van Rooyen, En dat vind ik heel verdrietig. Maar gelukkig is ze even in Nederland. En komt ze langs rond kwart voor tien. En we houden, houden je natuurlijk op de hoogte van de halve finales van de Europa League hier in BNN Today. Twitteren over de uitzending kan via hashtag BNN Today. En wil je wat tegen ons roepen, dan kan dat via het BNN Today. Today's topics. We gaan ze ook nog bekijken. En Luc natuurlijk op de webcam Radio 1.nl. Yes, de top 5 van Today's Topics. We beginnen met 5. Vandaag was het naast na dag ook Friese Twitterdag. Alle Friese moesten in het Fries gaan twitteren. Friese Twitterdag is het juist. Ik zit hier op kantoor bij de Aafoek. En het is al een groot succes volgens mij, hè? Uh, ja, we hebben al trending topic. Dat we nu ook van de morgen om jou zagen. Uh, ken kan ik eens omdat Fries misschien kreeg wat jij van buiten al komen... en dan nog we net aan Twitter in Wien, Maar we hebben nog heel die trending topic. Ja, en trending topic is natuurlijk Fries voor populaire onderwerpen. Voor alles hebben ze een eigen woordje. Dat schattig. Trending topic, had in? had in dat uh, uh, het, het populairste onderwerp is wat op dit tijd Hoe twitteren we het in Nederland. En zo! Zo, of het om op zijn Fries te zeggen oinkie doinkie. Populaire dag dus. En er kwamen ook veel tweets binnen bij de organisatie. Wat komt er al nou je binnen? Heb je het scherm fasting is het een paar vallen? Wat, wat ben nou uh, die eruit springen? Wat vies leuk? Um, nou, uh, het is ook de dag van het Fries twitteren. Nou, dat dacht ik vanzelf zo maar Dus met hebben taal al Goeie knop, ja. Oh ja, deze is ik wel leuk. jong Fries is nu al trending topic. Ja, toen Friesk niet meer trainingtopic was, was de dag al weer afgelopen. Dan, voor vier, gaan we naar de andere kant van Nederland. Vandaag was het debat over de ontpoldering van de Hedwiggepolder. Ad Kopjan van het CDA is Zeeuw en ook al jaren zwaar tegen welke vorm van ontpoldering ook. Het moet ergens begin december 2006 zijn geweest. Net gekozen tot het Zeeuws Tweede Kamerlid voor het CDA... Loop ik in de wandelgangen van het binnenhof de politiek assistent van toenmalig minister Veerman tegen het lijf. Ja, dus stel je even voor, hè? einde van het jaar 2006... Atti loopt daar een beetje met zijn nieuwe Nokia 3410 te pronken, komt daar ineens die pitch van Veerman aan lopen. Dus At bergt zijn Nokia op wat zijn paard staat naar achteren, Dat is lang geleden hè, dit. Zegt tegen die gast: hij zegt: gast, zegt die, gast, jongen, gast, hij zegt, moet jij eens heel, heel goed luisteren? Nee, ik heb het toen maar direct voor de minister een heldere boodschap meegegeven. De Hetwick Repolder zou, wat mij betreft, nooit onder water gaan. Want zeeuwen zijn niet van land vrijwillig teruggeven aan het water. Precies, daar zijn die zeeuwen gewoon mega principieel in. Land teruggeven aan het water, no way, het land komt het behalen. Nou goed, dan weet je het wel, hè. Ad Koppejan van 2006 was echt een badass motherfucker... met wie je absoluut geen ruzie moest maken. Ik ben naar deze woorden nooit meer zo snel door een minister uitgenodigd... om eens een kopje koffie te komen drinken. Ja, en tijdens dat moderne senseo-kopje werd het Veerman al snel duidelijk... met deze ad valt niet te spotten. Even later nog een WAP-berichtje overgestuurd. Geen ontpoldering. En zijn strijd begon. Wij houden van onze polders. Voor het CDA en voor mij als Seerus volksvertegenwoordiger... is het behoud van de Hedwigepolder en het voorkomen van gedwongen ontpoldering... altijd het uitgangspunt geweest. Die strijd duurde voort, hè. tot een paar weken geleden nog. Meneer Kompéjan, bent u nog steeds de zeeuw die geen land onder water zet? Ja, wat denkt u dan? Geluiden als van uh, de halve polder moet onder water? Nee, die kunnen op geen enkele wijze op steun van, uh, van het CDA... of van deze volksvertegenwoordiger rekenen. Kijk, ver metaal, hè? no way hombre, geen gedoe met onderwater zetten... al zijn de Belgen nog zo boos, we doen het niet. Wacht even, hoor. Moet je sluis? Doe, doe muziekjes weg. Hoor je dat? Ik hoor hem maar. Maar in deze discussie heb ik het niet alleen voor het zeggen. Ja, wat zou een beetje een vreemde discussie zijn, zo in je eentje. Voorstel van Henk Bleken, waarbij een deel van de polder onder water moet worden gezet... wordt ineens gesteund de kopjan. Er komt echter een moment dat je de discussie ook met elkaar moet willen afsluiten. En als ik het alleen voor het zeggen had gehad... dan had ik niet voor de nu door de staatssecretaris voorgestelde oplossing gekozen. Dus gaat CDA en ook de VVD-akkoord. De rest van de Tweede Kamer die ziet verlopen nog helemaal niets in de plannen. We gaan door met nummer drie. Naast dag en de dag van de Friese Twitter. Dag. Was het vandaag ook de Dag van de Duitse Taal? Toch te min kennis van het Duits liet het Nederlandse bedrijfsleven een soort hield lezen. Om wat om die waarom de kennis van het Duits te dwan, werd je het rondom een Dij van de Duitse Taal organiseren. Onder het motto: Mag mits, toch mooi. Ja, je hoort het heel hartstikke lastig, dat Duits. En daarom dus die Dag van de Duitse Taal. Op scholen in heel Nederland werd er aandacht aan besteed. <lacht> oh, ertsen. Fleisch. <lacht> uh, <lacht> Uh, Ries! <laughs> Ries! Maar, maar het doel van deze actie is ik heb iets om je te motiveren om Dutch te kiezen. Ben je dat ik van doel? Nee, ik niet. <laughs> nee. Nee. Nee. nee. nee. Eh, waarom net? Ik ben niet zo uh, goed in talen. Zeg je dat in het Fries? Kijk, kortom, de dag is zich uitstekend om jezelf als verslaggever... Eens lekker te laten dissen door een groepje scholieren. Oh maar, eh, jonge dames, Duits, het is een, beetje een van de grootste talen van Europa. Binnen een hoop toeristen, nu Duitsloan hier in de Zuidwesthoeken. Duits, economie, get goed, Binnen die argumenten dan toch Duits te kiezen. Nou, met het profiel kan het niet, wat ik doe, dus... Ik vind Frans een leukere taal, dus dan kies ik Frans. En je kan altijd nog een cursus Duits doen. Kortom, je zal wel kunnen zeggen dat het pijnlijk duidelijk ja. is waarom die dag eigenlijk nodig is. Niemand kiest nog Duits, scholieren vinden Duits een lelijke taal... en het wordt vaak niet meer gegeven als tweede vak. Dan op twee, na dag, de dag van de Friese Twitter... Dag. Eh, de dag van de Duitse taal was het vandaag ook de landelijke dag tegen pesten, oftewel niet echt een goede dag om in de Duitse secretaris te te pesten. Op deze anti-pestendag was er vooral aandacht voor pesten onder ouderen, want die bejaarden, dat zijn echt een stelletje pesten. Ja, het zijn uh, eigenlijk de notoire pesters, mensen die vroeger uh, op school al andere pesten, uh, pesten nog steeds in het uh, verzorgingshuis. Uh, maar dat doen ze dan op veel geniepige manier. Ze zijn hm. natuurlijk levenswijzer geworden... en kunnen dat, kunnen dat veel kunnen dat aanpakken. Pesten 2.0 dus, is het wat die oudjes doen. En er is er ook een platform geopend voor medewerkers van bejaardighuis... zodat ze ervaringen kunnen gaan uitwisselen. Want één ding is duidelijk, bejaarden zijn zo geniepig als de pest. Vaak slaat de verveling toe en komt vaak op roddelen neer. Het, het is natuurlijk heel bekend dat tasje op, op de, de stoel leggen... Als, je, als er iemand aankomt die je absoluut niet wilt dat naast je komt te zitten... Maar het gaat ook heel ver. Het gaat zo dus ver dat er prullenbakken voor de deur van de kamer worden uitgestrooid. En zelfs worden menselijk lijfelijk aangevallen met rollators. Ja, een soort transformers alleen dan langzaam. Volgens het Oudere Fonds moeten woonzorgcentra pesten bespreekbaar gaan maken. Dan tot slot nog nummer 1. Vandaag is de rode lijst van bedreigde plaatsen gepresenteerd. Dat was bedankt je wel. Op de lijst staan dorpjes en gehuchten die dreigen uit te sterven. Zoals Spanga, Kolderveen, Nutter en Schuring. En Schuring, ja, dat is eigenlijk uh, vooral een dijk, de Schuringse dijk. En een soort van mini-dorpje in het midden. En heel veel rust vooral, stilte. Mekkerende lammetjes in de verte, fluitende vogeltjes. Ah, oh, je wordt er gek van al die pleursbeesten. Maar goed, sommige mensen vinden het echt fantastisch om daar te wonen. Nel en Leen van de Vinden, jullie wonen hier al heel erg lang. Zijn jullie echte Schuringers? Ik ben een echte schuringer. Ik woon uh, 61 jaar uh, in, in, uh, aan de dijk en in hetzelfde huis. En Nel is eigenlijk geen echte, want die woon aan het begin van de schuringse dijk, maar nog wel in de, in de bebouwde kom. Ach, ja. gadverdamme. De bebouwde kom. Dus die is geen echte schuringer. <lacht> Oh, jij telt dat echt? Ja, dat telt. Dat telt. Ja. ja, dat telt. Dat neem je als echte schuringen gewoon ontzettend serieus. Dat is belangrijk. En het is ook leuk hoor om in een buurtschap te wonen. Toen ik jong was, was het echt een uh, ontstellend groot uh, verenigingsleven hier. Uh, oh. Waar je wel continu natuurlijk dezelfde mensen tegenwoordig, want je komt allemaal van dezelfde dijk. Maar wat voor verenigingen waren uh, er dan? Buurtvereniging, een, uh, een hele goede zangvereniging. Uh, toneelclub, uh, klaverjasvereniging, uh, niet te vergeten de IJsvereniging, uh, die we hier nog steeds hebben. Maar zoveel verenigingen in zo'n kleine gemeenschap... Ja. zie je als met dezelfde mensen, dus... Ja, uh, niet allemaal. Ik bedoel, De zangvereniging was iets specifieker. Ja, dan moest je wel echt wat kunnen natuurlijk. Hè. Als iedereen zomaar lid kan worden, dan is straks het hele dorp bij de zangclub... en dan sta je ineens met 15 man op het podium. Maar dan wordt het al heel erg proppen. Wat een buurtschap ook kenmerkt, is de gastvrijheid. Volk. Volk. Niet doorlopen, want anders bijt hij. Oh, bijt Oh. Nou, ah, gastvrijheid zoals het bedoeld is. Het is er nou bijzonder aan schuring? Tegenwoordig is er geen schuring meer. Het is allemaal input. Want vroeger was het veel gezelliger. Ja, tuurlijk. Mooi luisteren jullie bij iedereen binnen. En uh, waar, waren ze niet thuis, dan was het je weet het. Hé, daar is de sleutel en... Uh, als het wat is, dan uh, daar hangt de sleutel. Nou, dat is gewoon over. Ja, mopper het mens met wilde hond loopt bij willekeurige mensen... die op vakantie zijn in het huis. En je vraagt je af waarom al die mensen uit schuring zijn vertrokken. <lacht> en dat was het weer voor vandaag. <lacht> morgen dan zijn we er weer. Kom jij ook niet uit zo'n dorpje, Luc? Nee. Oh, 15.000 mensen schoon in de haken, hoor. Oh, waar, waar ook weer? veen. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is, geen, nee, dat is, nee, dat is nee. geen buurtschap, hoor. Dat is echt Bijna een stad is dat wel. Oeh, Ja, dan zit je hoog. Nee, no, no. hey, hoor, maar dat uh, <lacht> moet we even Luke, dank. You. Tot morgen. Tot morgen. Frank Wielaard die zit in het matchcenter uh, naar alle Europa League wedstrijden te ko koekeloeren. Ko Hoe is het daar? Uh, het is nog 0-0 bij allebei uh, de wedstrijden. Sporting Club, de Portugal, de ploeg met de meeste Nederlandse inbreng in ieder geval. Daar hebben we nog geen Nederlandse schoten op doel gezien uh, van de tegenstander. De tegenstander Bilbao Ismailov heeft een schot voorlangs uh, geplaatst voor uh, de ploeg uit Portugal. En Insao heel hard geschoten uit een vrije trap. Maar I I Iraizos, de doelman van uh, Bilbao, die uh, redde daar nog knap. Die kreeg er nog knap, die durfde daar, zou je bijna nog zeggen, uh, knap 2 fouten achter de bal te zetten, want die, die schot was echt enorm hard. En de topschutter van Atletico de Madrid... in een andere wedstrijd tegen Valencia Valencia na vier minuten... Falcao kreeg een hele goede kans. Maar ook daar de doelman van Valencia, Diego Alves... die een hele mooie redding verrichtte. En daardoor staat het bij beide wedstrijden op dit moment nog 0-0. Radio 1, BNN Today. Ja, straks meer Matchcenter met Frank Wiedaert uiteraard. Hoe dien je als strafpleiter in de media het beste het belang van je cliënt? Het is een actuele vraag met onder andere natuurlijk zaken onder de rechter op dit moment van Anders Breivik en Robert M. Onze Melini Die is zometeen hier samen met advocaat en mediaadviseur Gerben Koor. Maar eerst Charles en Eddie. Would I die? Oh, that's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never. Be Zullen we maar zeggen. Hou jij ervan, Gerben? Noor? Waardeloos. <laughs> nou, het is toch best vrolijk, nummer. Zoals een daddy. Hoe dat Ja, weet je wel. Het is donderdag. Het donderdag is crimeavond bij BNN Today. Dan bespreken we opvallende zaken uit de wereld van misdaad en rechtspraak. En dan doen we met crime redacteur Malini Faze en met Gerben Koor, advocaat en mediaadviseur. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Uh, Malini. eerst even met jou, want jij kwam met dit idee, want er zijn drie spraakmakende zaken deze week en alle drie uh, ja, is, is de media aandacht heel belangrijk. Hè? Ja, precies. Een interessante week voor mij als crime-redacteur, want uh, afgelopen maandag begon het proces tegen Anders Breivik. Morgen is de laatste zittingsdag in uh, de zaak tegen Robert M. Uh, en ook krijgt morgen Kiet Bakken te horen hoe lang hij in de gevangenis moet. En ook al lijken die zaken zo dat ze op geen enkele manier met elkaar te vergelijken zijn, uh, op één punt toch wel. Want er is enorm veel media-aandacht voor al die zaken. Ja, en er is laatst een onderzoek over verschenen en daar bleek ook echt uit, ja, het maakt uit, de media -aandacht. Ja, ja je, je kunt een zaak bijna winnen of verliezen door de media, bleek. Want uh, Witte bodycriminelen bijvoorbeeld, Jan Dirk Paalberg, die krijgen namelijk een veel milder vonnis als ze veel op tv komen, eh, omdat volgens de rechters al die aandacht leidt tot het soort schade en als ze dan weer vrijkomen, dan heeft het invloed op de carrière van ze, nou ja, dus krijgen ze meestal een soort van korting op hun straf mm -hmm. maar bij mensen die geweldplegers zijn, geldt precies het tegenovergestelde want eh, daar is het zo, met heel veel aandacht krijgen de verdachten van 40% van de zaken, dus best wel veel juist een zwaardere straf, omdat ze zeggen ja, de, hè, de, de rechtsorde is Geschokt. Ja. Uh, en dus moeten ze meer straf krijgen. Uh, ja, en omdat je nog steeds vaker ziet dat uh, ja, die rechtszaken zo uitgebreid in het nieuws komen, zoals ook deze drie zaken. Uh, leek het me interessant om te ja. kijken hoe je daar als advocaat uh, van een verdachte het best mee om kan gaan. En uh, vandaag Gerben kort. Ja, advocaat en mediaadviseur, ik zei het al, uh, um, Gerben, is er. Wat Melini zegt hè, In sommige gevallen is het juist goed media aandacht, Bij die paalbel krijgt er minder straf door ja. bij uh, mensen die echte boefjes zijn. Uh, well, ja goed, die misschien ook wel. Maar strafrechtzaken mm. is het juist niet handig. Dus er is niet één regel op te stellen als advocaat van zo en zo moet je handelen. Nee. Met nee de media. Nee. nee. En uh, een, een voorbeeld is bij Milly Boele die zaak, uh, wat enorm veel aandacht heeft uh, getrokken toen in Dordrecht dat meisje dat vermoord was. Uh, daar uh, omdat inderdaad daar de rechtsorde, de maatschappij zo geschokt was, heeft de rechter dat. Meegewogen in zijn oordeel. Aan de andere kant iets wat een, destijds een heel bekende zaak is geweest: die kwakzalver die tegen Sylvia Millekamp zei: van uh, jij moet geen, uh, niet naar een dokter gaan, uh, want uh, kanker dat kun je ook op een andere manier wel genezen. Uh, die man die is helemaal in de media kapot gemaakt, die kon zijn praktijk uh, kon niet, meer, kon niet meer uitoefenen. En daar heeft de rechter toen meegewogen: van nee, dat wordt een minder zware straf. En je kunt van tevoren dat niet helemaal inschatten, maar wat je in ieder geval van tevoren moet doen, is niet zelf de media zoeken. Als advocaat? Als advocaat namens je cliënt. Want? Uh, op het moment dat je dat zelf doet, dan verspeel je in ieder geval elke aanspraak op, uh, ja, uh, op een strafvermindering bijvoorbeeld, of een, uh, of een coulantie van de rechter. Want uh, het idee is, als jij uh, buiten je eigen schuld om heel erg veel negatieve media-aandacht hebt gekregen, dan krijg je bijvoorbeeld een lagere straf. Weet je wel? Je kon er niks aan doen. De maar je moet media... zelf buiten je schuld. Ja, en als jij zelf moet... de media ja. zoekt. Uh, nou ja, Kees Bakker is daarvan misschien wel een voorbeeld. Uh, ja, dan, dan, dan ligt dat anders. Ja, want Kies Bakker is een goed voorbeeld. Die, heeft, die is zelf meteen naar buiten getreden. Nou ja, Kies uh, Bakker is op een gegeven moment naar het politiebureau gegaan. Zijn advocaat was toen Bram Moskovits. Die heeft hem het ontraden, hè? Uh, Ja, wat? Om, om bij Paul en Witteman te gaan zitten. Ja, ja toch? Dat, nou ja, als ik zijn advocaat was geweest toen, zou ik hem fysiek tegengehouden. Hebben om naar Pauw en Witteman te gaan. Want het was het domste wat je kunt doen. Uh, want hij heeft daar een verhaal verteld. Hij heeft daar niet de hele waarheid waarschijnlijk verteld. Uh, dat, dat, dat blijkt toch wel uit de feiten inmiddels. En uh, hij heeft op dat moment, de dag voordat hij zich samen met Bram... Uh, bij het politiebureau meldt... heeft hij daar in, in, bij Pauw en Witteman uh, zelf de media gezocht. En het ja. is extreem dom. En ook iets wat Moscovich hem... Uh, ja. Ja. Dus zowel advocaat als verdachte, alle twee niet zelf de media zoeken. Dat is gewoon... Een, een nou, in eerste verenigd. instantie niet. Uh, soms kun je niet anders dan reageren op media, natuurlijk. Maar in eerste instantie, nee. Ja. Ja, wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld die advocaten van Robert M., Anker en Anker en Channing van der Groot, uh, krijgen enorm veel verzoeken, weet ik. Uh, maar eigenlijk laten ze nooit iets van zich horen. Ze geven af en toe een quote naar de rechtszitting. Uh, uh, maar ze komen niet in talkshows, uh, je hoort ze bijna niet op de radio. Is dat dan slim? Nou, in het algemeen is dat, uh, dat, dat is gewoon hun stijl. Uh, dat is van, daarom is Wilders destijds ook niet met hun in zee gegaan. Want uh, ze hebben het ook tegen Wilders gezegd. Wij gaan niet in de media. Uh, maar uh, in dit geval zou ik toch hun aangeraden hebben... van leg iets meer uit waarom je bijvoorbeeld vrijspraak vraagt. Ik bedoel, dat doe je. Dat is heel goed uit te leggen als advocaat. Dat doe je omdat je uh, voor je cliënt opkomt. Dat is een rechtsstatelijke plicht eigenlijk zelfs, die je hebt. Het is uit te leggen. In ja, en de, woord, en ja. nu denken de meeste mensen van, wat? Vragen, vragen, ja, ja. Hoe, hoe haal je het in je hoofd om dat voor hem te vragen? Ja, ja terwijl het ja. hele goed uit te leggen is... En uh, ze zullen ongetwijfeld hun redenen hebben om dat niet te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het in dit geval handig was geweest om dat toch iets meer uitleg hm. bij te geven. Ja, ja en de, de advocaat van Anders Breivik deze week, die doen eigenlijk bijna een tegenovergestelde hm. als, uh, als de mensen van dit kantoor. Die staan in alle kranten. Een soort van mooie glamour foto. Uh, wat een beetje doet denken aan uh, promotiemateriaal voor een uh, nieuwe tv-serie bijna. Ja. Um, wel, ja, is dat dan eigenlijk heel erg slecht? Want ik bedoel, veel interviews, veel foto's. Die advocaten lijken bijna net zo'n ster. Ja, nou, die zaak, laten we even eerlijk wezen... Uh, die is niet echt te redden op wat voor manier dan ook. Uh, dat Anders bereik ik die... die uh, uh, het enige is dat hij in het begin zich gaat beroepen op een noodweer. Dat hebben ze gezegd. Nou, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Uh, zij uh, met deze foto... Uh, presenteren zij zichzelf op deze manier. Ja, uh, in Nederland hebben we een... Uh, Mark Teurlings. die zit af en toe bij uh, RTL Boulevard... is ook een advocaat. Ja, die ziet eruit als een Duitse slagerzanger. Uh, en ja... Uh, <lacht> Dat is prima. Uh, als dat zijn clientele uh, uh, lokt, dan, dan moet je dat doen. Uh, en en uh, iedereen heeft zo zijn eigen stijl. En die mensen hebben daar hun eigen stijl. Ja. En Breivig zegt zich af tegen het establishment... dit is wel typisch een foto die niet past bij het ouderwetse... Uh, Scandinavische uh, juridische establishment. Je bedoelt het foto van die vier advocaat, die glamourfoto? Ja, die, die glamourfoto. Ja, glamour ja, juist... Dus dat, dat past bij de zaak Bruyfeek? Ja, eigenlijk ja. wel. En dan, dus ik vind dan het wel niet zo door. Door. Ja. Maar het, het lijkt en dat natuurlijk wel... Ja, dat ook misschien. En het, li het lijkt natuurlijk wel, want jij zei aan het begin van... ik vind het niet zo heel handig als je als advocaat als eerste uh, uh, de aandacht zoekt. Nee. Um, maar mensen als Pong en, en, en Moskowitz doen niet anders, toch? Nou, nee, nou, dat, dat, dat is nog de vraag. Ze doen het heel veel, ze zitten heel veel... In de media. Uh, soms ook doen ze dat in zaken. Uh, en dan is dat de vraag of dat bevorderlijk is voor, uh, voor de zaak van hun cliënt. Um, en nou ja, een heel recent voorbeeld. Uh, ik, ik, ik heb daar onderzoek naar gedaan. Ik ben nu een boek aan het schrijven over voetbal en recht. En dat die Sylvester M. zaak. Uh, die jongen was dat ook die ook? Uh, heeft bij, na een voetbalwedstrijd heeft hij een 77-jarige man met een karatentrap uh, geveld. De man die in het publiek uh, stond. Oh, ja. En uh, die man is daarna overleden. Uh, al dan niet uh, door die trap ook, maar goed. En uh, Moscovic doet die zaak. En die heeft in zijn openingsstatement uh, in, in, in de Proforma-zitting... heeft hij daar een verhaal gehouden over karate trappen van onder andere Cantona... en nog een aantal andere zaken. Waarna die in de na afloop, na de schorsing, tegen de pers zegt van... ja, het is een vrouwelijke rechter, dus die zal al die beelden wel niet kennen... en die zal wel niks van voetbal weten. Of dat heel erg slim is, <lacht> om dat in die fase uh, de, de rechter af te zeiken... Is de weet, de vraag, niet, ja. weet ik niet. Hey, Samenvattend, uh, we zijn er alweer doorheen... Een beetje terughoudendheid als advocaat is wel in dat, de media is wel gewenst. Ja, lijkt mij wel. Ja. Zoals jij. Ik, ik ben ongelooflijk terug. Van jou wat ik nog nooit hoor. dan dus. <laughs> en dat, dat, dat, dat vanavond vanavond dat duik ik ook weer onder En, in en mijn weet bundel. je veel zaken. Alleen maar. Alleen maar. Kijk, zo hoort het dus. Melini Vaz tot volgende week. Gaat dat volgende week. week. En dat is uh, het uh, een leuke jingletje voor het uh, matchcenter. Daar zit Frank Wilaard. 20 minuten onderweg bij beide wedstrijden. Er is inmiddels een doelpunt gevallen. Uh, Atletico Madrid heeft het eerste doelpunt gemaakt. Komt op naam van Falcao, de man die voorland uh, moet vervangen. Falcao werd vorig jaar met Porto kampioen van de Europa League. Het jaar daarvoor was het Atletico Madrid dat de Europa League wist te winnen. En dit jaar moeten Falcao en Atletico Madrid samen de Europa League wel gaan winnen. Falcao maakt 1-0 tegen Valencia en dat Spaanse onderlinge tref. Aan de andere kant Sporting Portugal natuurlijk met Van Wolfswinkel. Hij heeft zijn eerste kans gehad, dat is alweer een aantal minuten geleden. Vrije schietkans vanaf 11 meter. Hij prikte de bal net naast de goal van Atletiek de Bilbao. Bij Sporting Portugal tegen Atletiek is het dus nog 0-0. Atletico Madrid staat 1-0 voor tegen Valencia. Pijl snel over naar die andere voetbal. Liefhebber heeft er even niks mee te maken. Joris Keugel. satellietwagen, wat marge C voor het katshuis. En Frits Westen die komt aangereden in een gesponsorde... Hele oude Volvo Amazone van het RTL 4-nieuws. En dan vraag je, je af, elke dag hier staan als verslaggever. En dan rijden de heren politici langs voor het overleg. En er wordt helemaal niks gezegd. Het lijkt me strontvervelend. Frits Wester, Katshuis Ik kom hier nooit, maar uh, jij wel? Uh, ja, uh, met de collega's staan we beurt beurten staan we hier. Uh... En elke keer kom je thuis? Waarom stonden we daar? Er zijn leukere dingen in de journalistiek dan het hangen, wachten en posten. Maar uh, aan de andere kant, dat hoort er ook bij. En uh, ja, als het gebeurt, wil je er ook bij zijn. Maar ondertussen hebben we ook met de collega's ontzettend veel plezier in. het kathuis. Dus, uh... Hoop je hier uh, Rutte mee te tackelen met deze Volvo Amazon? zo? Nou, Misschien dat Rutte straks met mij een stukje op de achterbank mee wil. En dan kan hij even vertellen uh, hoe het ervoor staat. Wat doe je nou een beetje om hier de tijd te doden voor dat hek? Uh, ja, nou, we hebben met de collega's van de NOS-plaats een voetbal gekocht. badminton records, Een uh, stoeprandje. Uh, hinkelen. Uh, <tie> balletje over het hek schieten, zodat het maar even terug moet brengen. Meneer, mag ik mijn bal terug? Ja, we babbelen veel en ik zit wat te werk op de iPad. En de, nou, zo dus. En daar is Michiel. Ja. Michiel Breedveld. Ja. Van het Radio 1 e Journaal. Ja, Frits en ik hebben een hoop te bespreken hier aan het hek. Ja, nou ja, Frits die komt hier met een hele mooie oude Volvo aan. En, en jullie hebben een koffiecorner. Elke verslaggever heeft wat. Een mobiele redactieunit uh, hebben we hier neergezet. Een pipowagen. En mag Frits daar ook gebruik van maken? Ja, in ieder geval ook van het toilet. En ik doe ook mijn schoonmaakbeurten. Als je het lijstje kijkt een toilet wie wanneer uh, wat schoon gespoeld heeft, staat mijn naam er ook bij. Mag ik hem even zien? Snelhoofd. Ja, Dan gaan we even kijken. Ik loop er ja. even heen, hè? Kan het nog? Ja, dat kan nog wel, hè. Dat kan nog ja. wel even, hè. Het is uh, tien over half zes en de heren komen, als het goed is, zometeen om zes uur. Zes uur. Want jij staat hier bijna elke dag. Nou, nee, we hebben het een beetje verdeeld, maar ik heb hier vaak gestaan, ja, absoluut. Oh, je fiets staat al tegen de koffiecorner, want het is eigenlijk... gewoon een bouwketen die hier staat, vlak bij het katshuis. Ja. En dan heb je koffie en dan kun je even lekker even een uh, drukje doen. Maar ik zou je even laten zien dat Frits inderdaad zijn uh, uh, werk doet. Even kijken. De bekende Dixie. Frits, Frits heeft hem schoongemaakt. Ja, je ruikt het. Hè? Ja. Yes, oh man, man, man. RTL zit hier vaak fotografen. Dat wil heel even naar binnen lopen ja. snel nog. Maar hier zitten jullie dan als het slecht weer is of als jullie moeten wachten. Ja. En dan gaan we nu naar de poort van het katshuis. En als het goed is, dan komt uh, Rutte zo meteen op de fiets. Ja, dan droom ik wel eens en zegt de heren, vanavond gaan we het afronden. We hebben een mooi akkoord. We gaan het land redden. Het lijkt me echt stinkend vervelend als je gewoon hier elke dag staat... en er gebeurt gewoon helemaal niks. Dat is het hele punt. Je staat hier voor het geval dat. Maar het echte nieuws, hoe misleidend en verwarrend dat de afgelopen week ook is geweest. Want vrijdag zou er een akkoord zijn... En het kwam niet. Je staat hier al week, hè? Wat, mm -hmm. dan kun je dus ook heel lang nadenken over je eerste vraag. <laughs> Die is elke <laughs> dag anders. Ik heb wel eens gevraagd naar het weer. En ik geloof dat, uh, dat mensen wel eens gevraagd hebben wie er in 1974 het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen of zo. Maar je krijgt altijd hetzelfde antwoord. Goedenavond, heren. Komt hier aan, hè? Ja, ik sta aan de goede kant. De Rutte zit aan mijn kant nu. Ja. Daar moet je ook even op letten. Valt er wel wat onderhandelen zo over de CPB-cijfers? Dag. Wat Ga je nou met dat materiaal doen? <laughs> Niets. Ik had er niks mee. Medelijden, een je. Ja. ja. Je had hem wel. Ja. En nou zo naar je koffiecorner. Pizza eten. Ja, wordt nog een lange avond. Nou, ik weet het niet. Ik denk het niet, omdat de cijfers van het CPB, nou wij begrijpen, zijn er dus niet. Ik kan dus nooit een afspraak maken privé. Nee. Ik moet zo'n potje voetballen. Ja, ik ben jaloers op je. Ja, vrijdag is nog erger, dan ga ik met de band oefenen. Als ze dan gaan onderhandelen, dan ben ik echt niet blij. En wat speel je dan? Ik, ik drum en ik speel gitaar en ik zing, maar ja, je moet er wat voor over hebben. Het leven is soms hard, hè? verslag. Ja, nou, maar straks, het, ja, die ene keer dan ben je erbij. En als je het dan hebt, dan heb je natuurlijk wel zoiets ja. van al die weken wachten. Toen de onderhandelaars bij de formatie hier naar buiten kwamen, van we zijn eruit met z'n drieën. Over het binnenhof. Honderden mensen waren er. Uh. En dan zoef als radioverslaggever ben je ook mobiel. En dan zoef zoef, van de een naar de ander. Rutte, wilders, verhagen. Mooie radio's, geweldig. En hoe langer het duurt, hoe groter de kick. Ja. Inmiddels anderhalf over half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 Harry Koorstra vertrekt per direct als bestuursvoorzitter van PostNL. Hij zegt dat de samenwerking met de Raad voor Commissarissen moeizaam verloopt. Onder Koorstra's leiding voerde het postbedrijf een grootscheepse reorganisatie door. Afgelopen tijd leidde dit tot veel problemen met de postbezorging. In de baai van Kaapstad is een man doodgebeten door een witte haai. De 20-jarige Zuid-Afrikaan was met zijn broer en een vriend in het water aan het bodyboarden. Vijf meter lange mensenhaai beet het rechte been van de man af. Hij overleed kort daarna. En SBS ontslaat drie presentatrices van Hart van Nederland. Het nieuwsprogramma krijgt na de zomer een andere opzet. En daardoor wordt er afscheid genomen van Cilly D'Artel, Maureen Dutois en Milika Peterson. SBS wil vernieuwen en gaat zich richten op een jonger publiek. Zo komt er één presentator in plaats van een duo. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Ken jij... Uh, um, weet je wie er in, de, in, de, in de, hoe heet het, de Time Magazine lijst staat? Wie er de, allemaal... De, ja, nee, ja, nou, ja. Er maar een van de belangrijksten, Jeremy Lin... Jeremy Lin, die naam komt me wel bekend voor. Ja, en de Amerikaanse Time magazine... He, ...publiceert ja, ja, elk tuurlijk, jaar ja, de enorme de, lijst. De, de, de belang... ja. ja, en hij staat bovenaan. Ja, ik ken hem dus ook niet, Jeremy Lin. Maar Michiel Vos, onze man in Amerika, kent hem wel. Michiel, goedenavond. Hallo. Wij zitten, zaten hier ik... op de redactie ook. En dan Mark Visser, hallo, de nieuwslezer. Maar die man staat bovenaan ik, ik de Time-lijst. Ik twijfel nog, maar ik laat me graag verrassen, toch? We kennen nee, het niet. Maar, ik, maar ik neem het jullie niet kwalijk. Ik neem het jullie niet kwalijk, want zelfs in Amerika is dit wel een klein beetje een, laten we zeggen, dubieuze zet van Time 100. Ja, de man is een bekend basketbalplayer, ja. maar goed, hij basketbalt in de maar NBA. Ja, ja maar is hij is heel, heel goed op dit moment en gelovig. En... Toch klopt, hè? Ja, ja hij is op goed, zichzelf, goed. Dus <laughs> inderdaad. Mag graag bidden op, het, op de koord, ja. inderdaad. Uh, en hij is Aziatisch-Amerikaan en dat komt niet zo heel vaak voor. Er zijn niet zo heel veel succesvolle Asian-Americans in de NBA... Uh, en hij inderdaad, hij heeft de New York Knicks, niet het meest onbelangrijke team, in eerder dit jaar met name naar een reeks uh, overwinningen geleid. En toen, kon, toen ontstond er een soort Lindmania. Er stond een soort, soort hijsta rond deze man. Want hij sliep nog bij zijn broer op de bank, terwijl hij zeg maar. Uh, en, het, en het wilde maar niet lukken met zijn carrière. En ja. zo opeens werd hij ontdekt. En nu blijkt natuurlijk weer, veel later blijkt dat hij daar heel hard voor heeft moeten werken. En dat hij net zoals alle anderen gewoon hard moet trainen. Dat hij helemaal niet zo ontdekt. Maar goed, het was toen al een prachtig verhaal dat deze man uit het niets... zeg maar in één keer midden in New York zijn team meenam naar meerdere overwinningen. En hij, daar. en hij staat dus bovenaan die Time 100. Het lijstje ja. elk jaar van Time met de belangrijkste mensen. Of ook wel invloedrijkste mensen. Is die man dan invloedrijk als basketballer? Ja, dat... Invloedrijk, inderdaad, je hebt gelijk. Het invloedrijk is zeg maar, wat, wat je moet zijn om op die lijst te komen. Maar nee. er zijn bijvoorbeeld politieke leiders. Maar er zijn ook iconen of artiesten of entertainers, sportmensen. Dus er zijn meerdere categorieën. Hij zit bijvoorbeeld niet in de categorie, uiteraard, Hillary Clinton en Obama, die nee. ook op die lijst voorkomen. En nou ja, je, Aung San Suu Kyi bijvoorbeeld. Je, je begrijpt het wel. Ja. Hij zit wat meer in de. Mensen naar wie we opkijken en die zeg maar uit het niets, bijvoorbeeld Pippa Middleton staat daar ook op, die uit het niets in één keer een van de meest gefotografeerde vrouwen van de wereld is geworden. Waarom? Niet omdat ze iets belangrijks heeft gezegd, zeggen de editors van Time 100, de samenstellers van deze lijst, maar meer omdat ze, net als haar zus, hè, ja, gewoon uit het niets. De niet zus natuurlijk meer van naar Catherine Middleton, ja, de zus van. De ja. Dus dan kan zo'n Jeremy Lin er ook op komen, omdat hij opeens een soort voorbeeld wordt, ook voor jongeren, voor kinderen. De minister van Onderwijs in de VS schrijft, zeg maar, het stukje over Jeremy Lin, waarom hij op deze lijst moet. En dat hij een voorbeeld is voor kinderen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is als je bij je broer op de bank slaapt en het allemaal niet wil lukken. <lacht> ja. Toch doorzetten, dan kom je uiteindelijk in de NBA. Dat is het verhaal. Nou, er staan er nog meer opvallende namen op deze lijst. Bijvoorbeeld die van comedian Stephen Colbert. Dat is deze man. I am proud to announce... ...that I am forming an exploratory committee... ...to lay the groundwork for my possible candidacy... ...for the president van de United States of South Carolina. I'm doing it! Ja, dat is een beetje dat, dat is de, de talkshow-host nu hè, in Amerika. Of een van de. Een beetje wel. Ja, nee, Steven Colbert, rechterhand, zeg maar, oud-rechterhand eigenlijk van John Stewart... ...op Comedy Central, die nu zijn eigen show heeft... ...en die daar in een soort, ja, een soort parodie speelt elke avond van Bill O'Reilly. Een soort doorgeschoten, rechtse, keiharde talkshowhost, maar dan natuurlijk op een geestige manier. En hij heeft eerder dit jaar ook weer op geestige manier... op ironische wijze het licht laten schijnen op het politieke proces... wat helemaal is doorgedraaid en volledig op geld inzamelen gericht is geraakt. En de superpack. En die ja. heeft hij ook opgericht, zo'n anonieme geldophalingsbron. En daarmee werd Stephen Colbert een soort... ja bijna uitlegger aan iedereen van het idiote proces... wat we hier Amerikaanse presidentspolitiek noemen. Dus hij is wel echt een, een opinion leader, opiniemaker daar. Ja, hij is wat meer, hij is wat, zeg maar, wat, wat uh, gangbaarder dan Jeremy Lin. Iemand die in de, uh, inderdaad in het debat, voor zover het bestaat in Amerika... het debat een mening heeft of een opinie geeft... en zichtbaar is met een show elke avond waarin om gelachen wordt... en dat ook wel in de kranten wordt besproken. Hij, hij maakt dingen bespreekbaar. En ja. dat soort mensen, de Stephen Colbert van deze wereld... Maar ook anderen komen dan al gauw op zo'n lijst naast de gebruikelijke wereldleiders en mensen en waarvan je ja, de Steve Jobs is van deze wereld die er ook altijd op opstaat dit hm? jaar dus niet, maar nee. vorig jaar <laughs> waarschijnlijk wel. nooit meer. Maar uh, nog iemand een uh, opvallende naam vond ik is deze dame de zangeres Rihanna. Ja, ja. Dat, uh, dat vinden wij hier in Nederland ook wat apart, hoor, dat zij erop staat. Ja, dat is, die zit een beetje in het rijtje iconen. Uh, mensen die erg van zich hebben laten horen het afgelopen jaar, letterlijk en figuurlijk. Um, dat, dat inderdaad. Maar bijvoorbeeld voor Amerikanen is het weer heel vreemd dat Lionel Messi de voetballer erop staat. Ja. Dus het is... Daadwerkelijk een wereldwijde lijst. En soms herken je namen niet of nauwelijks. Het zijn goede rikken, maar ook bijvoorbeeld slechte rikken. Bashar Assad staat er ook op. Kim Jong-un staat er op. Uh, dus je hoeft niet altijd ten goede iets van je te hebben laten horen het afgelopen jaar. Of invloedrijk te zijn geweest. Er zijn ook mensen die gewoon dat, dat in een wat minder licht hebben gedaan, die worden ook op die lijst gezet. Degene die er niet op komt en die er wel al negen keer heeft opgestaan... is Oprah Winfrey. Uh, het gaat wat slechter met uh, Oprah's network en met haar magazine... dus ze komt nu niet meer op die lijst. En dan word je dus inderdaad meteen keihard geschrapt. En het is in Amerika echt wel een, een ding om op die lijst te staan. Het is wel de, de oerlijst der lijsten. Ja en nee. Het is een lijst der lijsten waarnaar wordt uitgekeken... en waar zeg maar in de popular culture, hè, in de, waar, waar, waar, waar in, waarover wordt gesproken... Het is ook een beetje een verkooptrucje van Time Magazine. Time Magazine is een beetje een wat ouderwetsere eh, nog magazine. En deze lijst bestaat al een tijdje. Ik dacht dat het wat langer bestond, maar het bestaat pas sinds 1999. Maar toch, het duwt natuurlijk, het pusht natuurlijk verkoopcijfers van het magazine. Ja. En dit is zo'n soort lijstje waar je dan leuk de namen kunt zien van... Oh ja, deze ken ik nee, deze ken ik niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Zo doen de Amerikanen het. Het is dus erg voor tijdens feestjes en partijen, zeg maar, dit maar... soort... Het praat makkelijk. Nou, dan heb je vanavond op je feestje weer wat om over te hebben als je hier naar geluisterd hebt. Dankjewel, Michiel Vos vanuit Amerika. Hey, BNN today. Willemijn Veenhoven. Record Store Day is het jaarlijkse feestje van de platenwinkels waarbij ze vieren dat ze nog steeds bestaan. En dat is met de kelderende verkoopcijfers helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Zaterdag is het weer zover en op die dag worden er bijna 300 speciale releases op vinyl gelanceerd... exclusief voor de Record Store Day, zodat er weer urenlang in bakken gesnuffeld kan worden. Maar voor welke pareltjes moet je in je slaapzak voor de deur van de winkel gaan liggen? Wij zochten de beste voor je uit. Dat de Belgische band Triggerfinger voor een goede koffer kan zorgen... bewezen ze al eerder met hun hit I Follow Rivers, die oorspronkelijk van Lieke Lee is... En dat liedje is nog wat braaf, maar dat compenseren ze ruimschoots met dit plaatje, een snoeiharde versie van Rod Stewart's Do You Think I'm Sexy. In de kofferreeks valt er nog meer te smullen, deze bakherrie. Van de metalband Mastodon wordt op een speciale release gezongen door dit lieve zangeresje. De Canadese singer-songwriter Feist. En die achterlijke harde bands die je net hoorde, kofferde voor de B-kant dan weer het liedje van Feist. Een bizarre samenwerking, maar alleen voor de poging verdient het al gekocht te worden. En zelfs voor Willemijn zit er mooie muziek tussen. Voor haar, als David Bowie-fan, verschijnt er een speciale picture-disc van Starman een nummer uit de glam-rock periode van Bowie. Zo'n picture disc houdt in dat er een mooie afbeelding op de plaats zelf staat gedrukt. Zodat het eigenlijk meer is om naar te kijken, dan om naar te luisteren. Elk jaar duikt Jack White, de beroemde frontman van The White Stripes... weer zijn archieven in voor Record Store Day... en duikt hij een obscuur plaatje uit zijn oeuvre op. Dit jaar stofde hij het liedje Handsprings af. Hij nam het op in 1999, maar het had zo een stonesplaat uit de 60's kunnen zijn. Als je meer van stillere muziek houdt, moet je zoeken naar de single van Spinfish. Op de a-kant staat namelijk alleen maar serene stilte. De plaat heet namelijk B-kantje en daarmee brengt Spinvis op de achterkant een ode aan het afgedankte, onderschatte B-kantje. En het klinkt ontroerend mooi. Je vergat mijn tekst, je vergat mijn lijn, Zodra de plaat afsloot. Er zijn duizend nummers net als ik. Deze spinfish single krijg je cadeau als je een ander plaatje koopt tijdens de record store day. Wees wel snel, want er zijn er maar 7000 van gepest. Alsof je me niet kent. Ik ben niet Ik heb een leuke. Frank Wilaert. Ik vind het eigenlijk een heel raar jingletje, dit, vind je niet, Frank? Dat kon nog niet. <laughs> het niet, ik vind het niet zo van, nu komt het voetbal. Dat, maar dat, dat weten we dan niet. Je nu. zou er aan gewend moeten zijn inmiddels. Ja, mij. maar dat is niet zo. <laughs> ja, nou ja, goed, we doen het <laughs> nog eens. Nog één keertje, nog dan, één keertje dan. dan. Nog één keertje dan. Nog één keertje dan. Nou, er is op zich qua wedstrijden in de Europa League halve finale... Is niet zo gek veel veranderd. Atletico de Madrid staat nog steeds 1-0 voor tegen Valencia. Maar sinds die goal van Falcao in de 18e minuut... is Valencia wel deel gaan nemen aan die wedstrijd. Daarvoor heeft het eigenlijk alleen maar afgewacht wat de thuisploeg ging doen. Een beetje wat we van Valencia kennen. Zoals ze speelden tegen PSV en tegen AZ in de uitwedstrijden. Dan althans eerst even kijken wat de thuisploeg doet. En dan vervolgens zelf reageren en ook gevaarlijk worden. En hoe gevaarlijk Valencia kan zijn. En dat weten ze ook nog in Eindhoven en in uh, Alkmaar. Want daar hebben beide ploegen de uitwedstrijden met name dik verloren van uh, de Spanjaarden. Maar desondanks dus nog Atletico de Madrid voor met 1-0. En Sporting Portugal, de ploeg van Schaars en van Wolfswinkel. Die staan nog steeds op 0-0 tegen Atletiek de Bilbao. Die derde Spaanse ploeg in deze halve finale. Daar zijn al wel wat schoten geweest. Met name nog een gevaarlijke counter van uh, Sporting Portugal. Met uh, Joao Pereira als eindstation. Alleen die mikte wat onzorgd. Zorgvuldig nogal gehaast naast de goal van de Spanjaarden. En daardoor staat die wedstrijd nog op 0-0. Dankjewel Frank. Ik zat wel eventjes met Marion van Royen te kletsen. Marion, goedenavond. Hallo. Ja, um, daar praten we zo meteen na de uitzending over verder. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> ja, beloofd. Marion van Royen is hier. Um, die stopt... Als het gezicht, nou ja, het gezicht en, en de stem van Latijns-Amerika. En correspondent voor Latijns-Amerika al heel erg lang. Stopt gelukkig nog eventjes niet. Pas, hey, in, pas, pas. En, pas in januari. En ja, als ik denk als mensen jouw stem horen, dan hebben ze onmiddellijk een beeld bij. En anders moeten ze maar even naar de webcam radio 1.nl. Dan weet je helemaal wie het is. Het is de dame die nou ja, op, op, op bezoek gaat bij de gevaarlijkste bendes van Mexi Mexico. Ze woont praktisch in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Het schijnt dat je buurman een van de bekendste drugsbazen van de stad is. Nou ja, om en om. Ze gaan om, ongeveer om de twee jaar worden ze doodgeschoten. Ja. Dan komt er weer een nieuwe. Maar heb jij dan dertig sloten op je deur of hoe zit dat? Nee, nee, nee. Ah. Het, nou, nee, mensen zeiden daar van. In, in Brazilië toen ik daar ging wonen, je bent helemaal knettergek dat je daar gaat wonen. Dan moet je minstens zo'n mannetje in zo'n. Uh, zo Be be bewaken, ja, zo, voor je Zo'n zo dingetje voor je deur hebben. Ja. Of je moet pitbulls gaan houden. Nou, geen van beide leek me erg leuk. <lacht> dus ik dacht toen van, wat doe ik hier nou aan? Hè? Dus ik ben um, eens even gaan vragen aan al die Brazilianen, waar ben je nou het allerbangste voor? En iedereen kwam gelijk met één antwoord, slangen. Dus ik heb een internationaal slangeninstituut opgericht. Althans, het bordje zegt dat. En ik hou het vol. En niet vertellen verder. Hè? Nee, nee, In nee, Brazilië, nee, nee waar, ik geen haar op mijn hoofd. Ja. Maar echt, iedereen gelooft het. Iedereen denkt dat het vol ligt met zissende slangen. Ja, en zo en, hou jij de criminelen buiten de deur. Nou, criminelen en ja, anderen. Ja, of zelfs deze. ook de politie. Want ja. de, oh, die, die durft er ook niet meer naar binnen? Nou ja, ik ben twee keer beroofd en dat was twee keer door de politie. dus. Maar die slangen, die doen het hem. Yeah. En je gaat dus weg. Je stopt ermee na hoeveel jaar, NOS? Veel uh, jaren. Vijftien of zo. Ik ben opgegroeid met jou. En ik oh vind yeah? het, ja? Ja, ja, ja. <laughs> en ik vind het ontzettend jammer waarom je stopt. En je stopt, ja, het moet hè, het relatiesysteem. Het is niet anders, geloof ik. Ja, ik heb er zelf niet voor gekozen. Je wil het ook niet? Uh, nou, ik ga gewoon door. Voor, voor, voor, dan maar voor anderen. Ja. Uh... Maar je vindt het jammer? Dat je weggaat. Dat ik wegga bij de NOS. Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik blijf wel in Rio. Ik ga gewoon door met reportages maken enzovoort. En is het niet voor Nederland dan wel voor iets anders en voor andere mensen? Gelukkig. Ja. Daar ben ik blij mee. We, we gaan zo meteen ook nog even wat korte fragmenten laten horen van jouw reportages. Maar waarom, waarom ik jou uh, fantastisch vind en een fele met mij... is omdat je zou het kleine verhalen groot maakt door het eerst persoonlijk te maken. En je duikt er ook helemaal in en dat is mooi. Daar hebben we het zo over. Maar eerst even hoe dat zo begonnen is. Want dat vond ik ook wel een mooi verhaal. Jij zat in de kraakbeweging en toen op een dag... Eigenlijk had je een soort van een hoorde wilde kraakers achter je aan... en moest je ontvluchten en toen kwam je in Italië terecht. Nou ja, dat is kort de bocht wel wat, wat er gebeurd is. Ja. Wat, wat, wat was er aan de hand? Nou, ik zat en in de kraakbeweging en in de vakbeweging. En in die tijd... Uh, was dat uh, water en vuur. Dat kon helemaal niet. Dus de ene partij vond dan dat uh, ik een verrader was... voor de andere en omgekeerd. En dat ik, ik gaf onder, de, onder andere lessen aan politieagenten... in de, in de politiebond van de, van de FNV. En daar kwamen de krakers dan achter. En dan was ik natuurlijk een verrader. En... Nou, toen was die kraakbeweging heel erg geradicaliseerd. En toen kwamen mijn leuke maatjes uh, mijn, huis in elkaar, uh, mijn kraakpand in elkaar slaan. Nou, dat is echt vloeken in de kerk natuurlijk. In de kraakbeweging is het ergste wat je een kraaker kan aandoen. Voor jouw neus sloegen ze de bol kort Nou, om mijn neus heen, ja. ja. En uh, tegelijkertijd uh, werd ik er in de vakbond uitgeschopt... omdat toen duidelijk werd dat ik ook een voormalendijde uh, kraaker was. <lacht> dus uh, toen dacht ik, nou, laat ik maar eens even een treintje pakken naar... Uh, Dichtbij zijn, het warm land. En dat werd Italië. Dat was het ja. goedkoopste treinticket. Eigenlijk per ongeluk Italië. En toen werd je daar correspondent. Nou, Alsof dat ging niet ook niet in, in de pizzeria begonnen geloof ja, ik. Ja, pizzeria. En dan ja. een stukje schrijven. Nog eens een stukje schrijven. Ja, echt old school. The hard way. Het opgeklommen eigenlijk. Ja, want zo ging dat. Zo ging dat in die tijd. Hè? Je, uh, uh, correspondenten groeiden op in het wild. Zeg maar. Ja. Uh, en uh, als je, als je dan, dan kan je de taal heel goed. En dan... Uh, Doordat je in die pizzeria werkt, weet, weet ik veel, of wat iets anders doet, leer je dat land kennen. Uh, heb je een, een contactennetwerk. En dan durf je eens een keer iets uh, zinnigs te roepen over zo'n land. Ja. En dat is dus natuurlijk heel anders dan uh, ja, zoals het nu gaat, onder andere bij de NOS. Uh, nu hebben ze. Ik moet dus weg vanwege het roulatiebeleid. Uh, dus er gaan heel veel mensen weg. Ja. Want er is nu in een soort van beton gegoten dat je. Uh, Drie jaar correspondent mag zijn met een verlenging van nog twee jaar. En dan moet je weg. Of je nou freelance bent of niet. Ik was ja, dus freelance. Die, de manier waarop jij het deed, ergens ingroeien, de taal leren kennen, wat te weten komen over het land, daar is eigenlijk geen tijd meer voor. Nee, nee, gaat. Maar laten we het vooral. Sneller. Ik wil het vooral over jou hebben over jouw werk. Want uh, anders ik vind ik het zonde om het heel veel over andere mensen te hebben. Een mooi fragment, want de laatste jaren uh, woon je al, nou sinds 1999 al in Rio... in Brazilië, daarvoor Mexico. Um, daar kennen veel mensen, daar ken ik in ieder geval jouw reportages van. Even een stukje, deze maakte je een reportage over de Argentijnse zanger Cabral... die vorig jaar werd doodgeschoten. Hij zong het in Guatemala, het meest gewelddadige land van Latijns-Amerika. Een paar uur voordat hij werd vermoord in een auto op weg naar het vliegveld. Guatemala! Het is een bijna dagelijks geluid in Guatemala. Heb je hebt jouw prijs voor gewonnen, hè, voor deze ja, serie? Ja, vorige week. Ja. De interne prijs van de Noël. Ja, gefeliciteerd. Dank je. Waarom is dit nou zo typisch Marion van ja, Ik denk doordat ik in een klein verhaaltje vertel, een heel groot verhaal vertel. En dit, dit gaat over het, het geweld in, in Midden-Amerika, Mexico... Uh, dat is op dit moment het meest gewelddadige. Latijns-Amerika, mijn continent, is het meest gewelddadige continent ter wereld op dit moment. Ja. En ja, dat dringt vaak niet zo door nog. Uh, en dan heb je zo'n man die zo prachtig zingt en een icoon is van, van Latijns-Amerika. Het is een Argentijn trouwens. En hij gaat naar een concert in uh, Guatemala. Daar zingt hij op, op zijn oude dagje. Je hoort de er rauwe stem nog. Mm -hmm. Zingt hij op zijn oude dagje. En dan gaat hij terug. Naar het vliegveld om naar huis te vliegen en dan wordt hij doorzeefd met kogels. Nou, dat is aangrijpend. Dat is ongelooflijk. Maar daardoor. En, en ja, eigenlijk gebeurde het met hem. Uh, wat ik steeds probeer. wat ik zelf graag wil laten gebeuren. Dat door zo'n klein. iets klein te maken, dat het groot wordt. En die moord op Cabral. niemand in Europa heeft het toch, natuurlijk van die Cabral gehoord. Nee. Maar dat werd in. in in Latijns-Amerika, een soort schokgolf overal gingen mensen hun liederen zingen, overal op pleinen werden bloemen voor hem neergelegd en niet alleen in, in Guatemala, maar door heel Latijns-Amerika. En opeens werd het geweld en de straffeloosheid in Guatemala een thema, ja, door zoiets. Dus ja, je neemt iets kleins en je maakt er dan een groter verhaal van, nou ja, of tenminste, je, je, nee, je het blijft het een klein verhaal, maar je duidt maar het, het groter. Het, het, het, ga, het gaat om het grote over te brengen een mooi ander voorbeeld is uh, uh, dat je... Uh, je hebt veel over het geweld gedaan in Latijns-Amerika, over de drugsbendes. Uh, dit is een fragment van een interview met de leden van de Mara-bende in Guatemala. Op een geheim adres heb ik een afspraak met bendeleden van de zogeheten Mara. Ooit begonnen in Los Angeles. Als een jeugdbende van vluchtelingen uit de burgeroorlogen in Mid-Amerika. Maar nu de grootste gang ter wereld. Met meer dan 100.000 leden. Ik alleen maar Zeg, was het nou Deventer dat ze die probeerde na te doen? Ja, hier laatst. Apeldoorn, zoiets? Ja, dat ze met die jongetjes die ook ja. 13 seconden... Ja, dat... Ergens hier in Nederland, ja, dat klopt. Ja, dat, dat kan je zou het maar eens willen zien. <laughs> maar vooral, je gaat erop af. Ja. Maak je een reportage voor, nou, Dan ben ik benieuwd naar. Die, die vraag krijg je natuurlijk ongetwijfeld elke week... maar ik ga hem toch stellen. Hoe kom je in vredesnaam met dit soort gasten in aanraking? Hoe doe je dat? Hoe leg je die vertrouwensband? Ik denk dat het heel simpel is. Um, uiteindelijk wil iedereen zijn verhaal vertellen. Um, iedereen is gewoon een mens. En um, ik ben er niet op uit om te oordelen. Dat is, dat is een, dat, trouwens een tekst van deze uh, vermoorde zanger. Mm. Ik, ik wil niet oordelen, ik wil alleen vertellen. Uh, de vrijheid, dat zijn niet wij. Ik ben niet de vrijheid. Uh, ik kan de vrijheid alleen veroorzaken voor anderen. En ik denk dat die houding... Uh, dat, ik denk ook dat je dat uitstraalt op een bepaalde manier. Ik, ik merk dat mensen mij snel vertrouwen. We komen zo op terug. Even naar Frank Wielaert, want er is een sport. Het gebeurt bij de wedstrijd Atletico Madrid tegen Valencia. Ik zei het al, Valencia kwam terug in de wedstrijd... naar de openingsgoal van Falcao, na iets meer dan een kwartier voetballen. Vlak voor rust, Jonas is de man die het doelpunt maakt. 1-1 is het bij Atletico Madrid tegen Valencia. Die andere wedstrijd met Nederlandse inbreng Sporting Portugal... tegen Atletiek de Bilbao is inmiddels rust. Daar is het 0-0. Ik zal je een voorbeeld geven. ja. Um... Ik woon dus daartussen die sloppenwijken. En op een avond kom ik terug met de bus... en nog een stukje lopen naar huis. In de zin vrij donker. En ik denk, verdorie, nu heb ik het. Een jongen met een mes achter me. En zoiets van je, je leven of je geld. En ik had een mislukte radioreportage gemaakt. Dus ik, ik sta met mijn bandrecorder in mijn tas. En ik denk, dit is mijn kans. Dus ik zeg tegen hem... Oké, okay, ik ga nu heel rustig mijn microfoon daar trekken. En ik wil jou heel graag interviewen over je beroep. En die jongen zegt... nou Perfect, dus wij gaan langs de kant van de weg zitten. En ik heb een fantastisch interview over, met die jongen over het beroep van overvaller. En, uh, want niemand vraagt natuurlijk hoe, hoe dat is en hoe zwaar dat ook is. Want hij is niet altijd overvaller, hij is ook vaak schoenpoetser. En nou ja, ja. en dit is best een, een nerveus beroep en een, ja, het is niet makkelijk. En toen aan het eind van het interview zei ik: Oké, okay, wat ga ik je geven van mijn geld? Hè? En toen zei hij: Niks, nada, nada, nee, dankjewel, ciao. <laughs> En ja. ik, dat, ik denk dat ik dat bedoel met gewoon serieus geïnteresseerd zijn in mensen. Mensen vertrouwen jou kennelijk, ja. ja. Maar is dat ook, uh, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar ik vertelde dit aan een vriendin. Oh mijn jongen, van Komt fantastisch, dat zo raar gek wijven. Nee ja, hoe je, ook hoe je het doet. Dat je, oh my god, ook, ja dat is denk ik. De... Nou ja, je bent niet, niet bepaald doorsneer, ook niet hoe je eruit ziet. omdat altijd iets in je haar en een vrij woest opgemaakt um, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat, dat weet ik veel, drugsbendenleden in jou... die denken, ja, die vrouw is apart, daar durven we wel iets tegen te zetten. Er is dus niet iemand met een mannenpakje aan waar we bang voor moeten zijn. Ja, misschien is het... Ja, had ik nooit over nagedacht, weet je dat? Maar misschien is dat... Ja, dat zou best kunnen. Dat, omdat, ik, omdat ik eruit spring dat ik dan juist niet bedreigend ben. Omdat, want ik, ik kan niet... ik kan niet Dit pak is geen politiepak, nee, zeg maar. Nee, nee, hè? nee, nee. Integendeel. Ja. ja, dat zou kunnen. <laughs> ja. Je gaat wel blijven daar, hè, in Rio? Ja, joh. Meer ja. raar. No, no way dat je, je in heel veel zullen nee, op elkaar Nee, je nee, gaat, uh, nee, nee. Never. Afgezien van dat het veel te koud is. Maar ik ben, ik ben zo verliefd op mijn continent nog steeds. Echt. Uh, ik ga dat nooit verlaten. Nooit. Nee. En dat wordt dus gewoon voor andere media werken. Ja, en nou ja, als je... jullie mij ooit nodig hebben. Nou, Marion, bij BNN Today. We hadden het net over, BNN er moet je toch tegen je veertigste wel eens een keertje eruit. Uh, maar ja, je hebt bepaalde iconen. Die, uh, hè, Wie weet? Ik... Jij, nou, Jij, geen... Jij voor BNN. Lijkt me. Schat, ik ga geen operatie <laughs> doen. Maar uh, <laughs> nee, van binnen ben ik jong. Zo bedoelde ik. <laughs> bij deze. Ik ga het uh, eens even bekijken. Lijkt me leuk. Maar Jong vooral, je Goed dat je hier was. We gaan nog heel veel van je genieten. Tot 1 januari. En dan daarna ook. En daarna Alleen ook. niet bij de NOS. Oké. Okay. dankjewel. Bye. Zometeen langs de lijn um, en morgenavond dan zijn wij er ook uiteraard. En dan hebben we een speciale vrijdagavond uitzending met uiteraard Erik Colton, met uiteraard Luke Kink. Uh, Jeroen Wollaars is hier ook en die vertelt er over achter de schermen bij het Breivik-proces. Um, ik zou absoluut uh, luisteren. Maar zometeen dus langs de lijn met uh, het einde van de wedstrijden gepresenteerd door Robert Meder, vermoed ik zomaar. Tot morgen! Zondagmiddag, kwart over twaalf, de perstribune met Govert van Brakel. Maar wie zijn te gast? Is het misschien Gerard Joling? Goedemorgen, Gerard Joling. Nee, die niet. Frank de Graven dan. Nobody fucks it, Frank de Graven. Ook niet. Het is meester imitator Owen Schumacher. Schel schuil me liever achter een type of dat ik door middel van iemand anders kan zeggen wat ik vind dan dat ik het zelf moet doen. Verder, Olympisch mountainbiker Bart Brentchens en oud-wielrenner Theo de Rooij. Inderdaad hou ik wel van uitdagingen. Ik hou wel van het, uh, het denken over grenzen heen. En we praten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 door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.